11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Natuur- en milieuorganisaties hebben dit jaar... een record aantal leden en donateurs verloren. Volgens het VARA-programma Vroege Vogels... komt dat vooral door de economische crisis. Meer dan 120.000 leden en donateurs van ruim 100 organisaties... hielden het dit jaar voor gezien. Het Wereld Natuurfonds blijft de grootste natuurorganisatie... met 826.000 leden, maar ook die met het grootste verlies... van 44.000 leden. Nederland heeft een deel van het programma van het bezoek van premier Rutte aan Israël afgelast. Het gaat om de feestelijke ingebruikneming van een containerscanner op de grens van Israël en Gaza. Nederland wilde met de scanner de Palestijnse economie stimuleren, maar Israël wil het apparaat niet gebruiken voor de handel tussen de Palestijnse gebieden onderling. Nederland is daar kwaad over. Zorgmedewerkers die lid zijn van Abfacabo FNV gaan vanaf dinsdag actie voeren. De bond kan zich niet vinden in het akkoord dat is bereikt in de zorgsector... tussen werkgevers en de kleinere bonden. Abfacabo FNV houdt in verschillende plaatsen stakingen en demonstraties. Zorgwer zorgwerkgevers en de bonden nu 91, CNV en FBZ sloten woensdag een akkoord. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging... en het aannemen van medewerkers met een nulurencontract. De Duitse bondspresident Gauck gaat niet naar de winterspelen in het Russische Sochi. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel blijft hij weg uit protest tegen de schending van de mensenrechten door Rusland. Bondspresident Gauck bracht in 2012 wel een bezoek aan de Olympische en Paralympische Spelen in Londen. Bondskanselier Merkel zei eerder dat ze tegen een boycott van Sochi is. Volgens haar is de oppositie in Rusland meer gediend met media-aandacht voor de Spelen dan met een boycott. Het weer, bewolkt en soms druilerig of miezerig. Er staat een stevige westelijke wind. Vanmiddag wat vaker droog, het wordt dan een graad of negen. Morgen ook mild en overwegend droog. Vanaf dinsdag kouder met s nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Zeg even onder ons, hè. Mijn echtgenoot weet van niks. Mijn zoon weet ook van niks. De buurvrouw weet van niks. En onze vrienden weten dus ook mooi van niks, hè.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 Over de onvoltooid verleden tijd Laura Stek en Jos Palm ja, dit is het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug een portret van de Surinaamse historicus André Loor. op de dag dat het 31 jaar geleden is dat de decembermoorden plaatsvonden. Maar nu eerst, voordat de voegen kraakten. Dat is de titel van het tweede deel van de memoires van Herman Walter van der Dunk. Eigenlijk hoort hij niet thuis in het rijtje van grote vaderlandse historici... want deze emeritus hoogleraar lijkt vooral de grootste internationale thema's op te zoeken. Hitler, de holocaust en vooruit een megalomane brokkenmaker als Napoleon III... von der Dunk heeft zich eraan gewaagd. Een wereldhistoricus in de polder dus. Hij schreef boeken als De Verdwijnende Hemel... een cultuurgeschiedenis van de tragische 20e eeuw... en Voorbij de Verboden Tempel drempel, excuus, de Shoah in ons geschiedbeeld. Ja, voorbij de Verboden Tempel zal vast ook een mooi boek opgeleverd hebben trouwens. Maar dat heeft Herman Walter van der Dunk nog niet geschreven. Misschien een idee voorbij de Verboden Tempel? Wat bedoelt u precies nee. ermee? Nee, het was een grapje een flauw woordgrapje, dus laten we dat maar even vergeten. Uh, we hebben sinds kort de memoires van Herman Walter van der Dunk. Uh, een paar jaar geleden verscheen het eerste deel over zijn jeugd en nu ligt... Het tweede deel over zijn studententijd in de jaren 50. En H.W. van der Dunk is hier. Goedemorgen. Uh, eerst maar even, wij, wij noemden u net een wereldhistoricus in de polder, Nederland. Vindt u dat? Kunt u zich daarin vinden? Ik kan u niet verstaan. Sorry. U kunt mij niet verstaan. Dan gaan we even een koptelefoon organiseren. Um, want um, kennelijk, kennelijk lukt het zo niet. Dus we gaan even een koptelefoon voor u organiseren. Dan kunt u mij denk ik heel goed verstaan. En dan moet het goed lukken. Ja, de techniek laat ons wel eens in de steek. En uh, zo gaat het in het bestaan. En met wat hulp van de techniek moet het gaan lukken. De technicus zit het nu uit te proberen. Het kan elk moment... Ja, uh, dan gaan we even kijken of het nu wel gaat... Ja, we horen wel wat. Herman Walter van der Dunk, kunt, ja, zo, u, mij, kunt u mij verstaan? Zo kan ik u verstaan. Over ja. en uit. Geweldig. Maar daarnet sprak u veel duidelijker dan, ja, dan nu. Ja, ja, helaas. Maar goed, zo gaat het goed. Zo gaat het goed. goed. Gaan we gewoon nog een keer uh, beginnen. Uh, wij noemden u zo net in de inleiding een wereldhistoricus in de polder. Dus een historicus die Hitler, Napoleon, uh, het Derde Rijk... Uh, bij ons nou ja, binnenbrengt. Gaat wat ver. Maar die als het ware dat wat, wat naïeve Nederland van vroeger... een beetje bij de grote geschiedenis brengt. Kunt u zich daarin vinden? Ja, ik vind het nogal een vleiende opmerking. Ik weet ook niet helemaal of het klopt. Maar ik heb daar geen bezwaar tegen, laat ik het zo zeggen. Dat is fijn. Ja. <lacht> nou, dat is winst. En... Uh... Maar is het, is het dan ook zo dat, dat, dat die grote thema's die, die uw werk uh, tekenen... en dan is het derde rijk, uh, nazi-Duitsland, een, een opvallende constante, de holocaust... is dat dan ook iets wat, wat van nature meer uw ja, belangstelling is? Misschien een wat raar woord, maar ja. Nou ja, het heeft toch misschien te maken ook met mijn herkomst uit Duitsland... of ik natuurlijk nog een betrekkelijk kleine jongen was toen ik naar Nederland kwam... Maar eh, vooral als je ouder wordt gaat natuurlijk die achtergrond van je jeugd. Dat zal bij iedereen zo zijn. Dat is een biologisch verschijnsel. Eh, dat de jeugd komt dichterbij. En eh, natuurlijk speelt die herkomst van mij. En de mensen die ik dus als kleine jongen kende. En waar ik veel intensieve contacten mee had. Die speelt daarbij ook een rol. En dat komt ook bij dat ik ook hier in Nederland opgegroeid ben. Bij de werkplaats van Kees Boeken. En dat was ook een uitgesproken kosmopolitisch... ...niet nationaal georiënteerd milieu. Dus ik geloof dat dat ook een rol gespeeld heeft. Ja. Moet je even uitleggen, die werkplaats van Kees Boeken... ...heel veel mensen kennen dat wel, anderen kennen dat niet. Het was een soort ja, experimentele, ja. Eh, lagere en later ook middelbare school... voor. Ja, voor wat voor soort mensen eigenlijk? Ja, nou het is voortgekomen eigenlijk uit het uitgesproken beetje christelijke pacifisme van boeken. En het was een school uh, waarin hij dus vrij toen voor die tijd zeer moderne ideeën had. Uh, individuele zelfontplooiing, geen klassikaal onderwerp. Ieder kind was zoveel mogelijk op zijn eigen manier volwassen worden en uh, in dat opzet was het een hele idealistische en progressieve onderwijsinstelling die uh, voor de jaren dertig natuurlijk een soort uh, buitenbeentje in de Nederlandse onderwijswereld was. Ja. Inmiddels zijn enorm veel van die ideeën heel algemeen goed geworden in het Nederlandse onderwijs. Ja. Maar toen was dat wel toch een buitenbeentje en Boeken was vanuit zijn pacifisme altijd uitgesproken Internationaal, internationalistisch en ook kosmopolitisch georiënteerd. Ja. En u had het geluk, zeg ik maar even voor het gemak, dat u daar les kreeg. En dat hielp ook een beetje die internationale oriëntering in die wat wijdere blik te houden. Ja, dat heeft er ongetwijfeld toe ja. bijgedragen. Ja. En ook mijn, mijn, mijn belangstelling voor literatuur, ik heb oorspronkelijk als jongen nooit gedacht dat ik historicus zou worden. Of schoon ik altijd veel belangstelling voor geschiedenis had. Maar ook literatuur was natuurlijk toch veel meer internationaal georiënteerd. Ja. Nu, nu zei u net, uh, ik kom, ik, wij kwamen in Nederland. Dat betekent dus, u komt niet uit Nederland. Uw familie is in de jaren dertig naar Nederland gekomen. Uh, op de vlucht voor Nazi-Duitsland. Ja, uh, mijn moeder was Joods. En daardoor is mijn vader kon hij, is zijn baan als leraar bij het beroeps, middelbaar beroepsonderwijs kwijtgeraakt. En, uh, en bij boeken kon iedereen terecht die wat kon, die... Keek niet naar diploma's, dus hij hoefde hier niet nog weer alle examens te doen. En, en, toch, en toch was uw vader een goede leraar? Dat, en toch is heel mooi. Ja, nee, maar omdat ik de... zou bijna zeggen, ondanks dat hij. Die... Ja, nee, want we hebben nu weer een staatssecretaris van de VVD, geloof ik, die wil dat op de, op de middelbare school. Alle leraren academici worden, op het atheneum althans, in het gymnasium, want anders gaat het niet goed. Lijkt dat me niet zo'n verstandige gedachte. Dat is absolute onzin. Um, voor een goede leraar moet je twee dingen hebben. Je moet met mensen kunnen omgaan, je moet belangstelling hebben voor mensen, belangstelling voor kinderen. Je moet dus communicatieve eigenschappen hebben, zoals dat nu heet. En je moet liefde hebben voor je vak. Ja, en, dat, en die twee dingen... Dat ja, en... je dat enthousiast kunt overbrengen. En ja. een academische graad is vaak eerder een beletsel. Juist. Ik weet nog toen ik als jonge leraar, toen was ik wel al aan het studeren bij een, bij een goede oude vertrouwde vakman kwam. Die zei, wat hij op de universiteit geleerd heeft aan pedagogische en psychologische wijsheden, vergeet u dat alsjeblieft. Kijk. Daar zat veel in. Now we are talking. Uh, voor we verder gaan naar uw studententijd... wil ik nog even terug naar die, naar die jeugd. Want u hebt daar in het <kugst> eerste deel van uw memoires even om het beeld te geven. Uh, ja, u beschrijft daar bijvoorbeeld... dat u komt met uw ouders naar Nederland... en met de trein in Nederland aan. En dat was een hele bijzondere ervaring. Want... De grenzen waren toen onnoemelijk veel hoger dan hier. Dat geldt voor alle landen en dat geldt zeker voor nazi Duitsland. Uh, waar men toen, het was in 1937, toen waren die, die anti-Joodse maatregelen toch al behoorlijk op gang. Um, dus daar werden de paspoorden heel nauwkeurig gecontroleerd. Uh, bovendien wat je er buiten smokkelde of, of officieel mee mocht nemen, daar werd heel streng toegekeken... Um, de Andraline steeg altijd heel hoog als je de grens naderde. En het was ook heel typerend in een coupé. Ik heb dat een paar keer meegemaakt voor de oorlog, Voor de grens was er een bedremmeld zwijgen. En als die grens gepasseerd was... En de mensen hadden geen ongelukken meegemaakt maar Dan ineens kwamen de tongen los. Ja, en dan werden als... de koffers opengemaakt. En allerlei verboden spullen uit hemden en broeken gehaald. Ja, ja, net, en zo. Net... Men, het was gelukt. Ja, net als nu een vliegtuigland. Ja, het maar... was een soort bevrijdingseffect ja. eigenlijk. Ja. En, en was dat ook nog iets bijzonders aan Nederland aan zich? Uh, het eerste wat me opviel was dat de berg of de heuvel van Elten in tegenstelling was met het idee van een populaal vlak land wat men altijd van ja. Nederland gegeven ja. had. Uh, en verder was dat die werkplaatskring toen dus een buitengewoon hartelijke, um, humane kring waar ik mij heel gauw thuis voelde. En ik heb inderdaad nog steeds het geloof... als ik in een normale Nederlandse school gekomen was... zeker in een van wat meer strenge, confessionele of ouderwetse richting... had ik me zeker niet zo gauw thuis gevoeld in Nederland als hier. Juist. Goed. Nou, ging u studeren? Laten we die sprong naar de studententijd maken. U ging geschiedenis studeren, maar eigenlijk was dat een soort ongelukje... als ik het goed begrijp uit uw memoires, want u wilde eigenlijk de klassieke muziek in. Ik wilde de muziek in. Ik heb trouwens lange tijd geaarzeld ook tussen toneel en muziek. En ik kwam toen vanzelf op de opera, want dat is een combinatie van die twee. Zingen? En, was u, was u, wilde u zingen? Um, ik heb heel veel gezongen. Ik ben toen nog uh, geweest, beschrijf ik ook, in mijn memoires bij de toenmaals grootste Nederlandse zanger, Laurens Bochtman. En heb hem een Aantal arias voorgezongen. En toen? En was zijn oordeel was zeer duidelijk. U bent zeer muzikaal, u bent zeer artistiek, u bent zeer intelligent, hè? maar de stem is niet voldoende. Nou was die stem heel wat minder krakerig dan die nu is, moet ik zeggen. Nu zou ik geen liedje <laughs> meer durven zingen. Nou, jammer. jammer, jammer, jammer. Maar u hebt zelfs ook <laughs> nog een klein rolletje gespeeld in een opera van Donizetti, uh, en zelfs mee op toneel geweest. Ja, ik heb toen die opera later opgericht werd een goede kennis van mij, Carlos Bernie, Heb ik, daar, ik wou ik opera regisseur worden. Ik ben daar een tijdje ook als regieassistent bezig geweest. En ik heb bij de Barbier van Sevilla, daar moest ik een paar een paar, een paar regels moest ik zingen. En bij Don Pasquale moest ik alleen maar een stomme klerk spelen. die om duistere redenen ingelast was. Een halve gare klerk, notarisklerk. Maar ja, dat, dat was op zichzelf natuurlijk een hele leuke beleving. Want ik moest telkens met dat gezelschap mee. En dat ging wel bij wijze van, van Delftzeil tot Terneuze. Kan ik zeggen dat dan nauwelijks. Toneerpodia in Nederland zijn geweest waar ik in die, die jaren niet even opgestaan die, heb. als die, dwaze notarisklerk. Ja, en dat kunnen niet veel uh, collega-hoogleraren van eerbiedwaardige leeftijd. kunnen u dat niet nazeggen. Laten we dat maar helder, daar helder in zijn. Laten we ook toch even naar die, naar die geschiedenisstudie gaan. Op een gegeven moment valt dan toch de keuze voor geschiedenis. Daar heeft, geloof ik, ook het, het boek uh, Napoleon van Pieter Geil mee te maken. wat u in een etalage zag liggen. Zullen we dat nog even. Ja, laten we die nog even doen. Nou ja, ik heb dus. Naast mijn belangstelling voor muziek en ook voor schilderen en voor tekenen... heb ik ook als jongen altijd veel belangstelling voor geschiedenis gehad. En ik heb dus ook, uh, ook voor mijn eigen plezier uh, geschiedenisboeken gelezen. Dus dat ik toen ik op dat moment niet direct de mogelijkheid was... om hier uh, assistent te worden, want in Nederland had je nog geen opera. Nauwelijks, dat begon net in 1949. Uh, waar heb ik eerst geschiedenis gestudeerd... En ja, wat ik ook zeg. Uh, La vient en mangeant. Toen ik eenmaal vooral in de latere jaren met geschiedenis bezig was. Ging het mij natuurlijk toch steeds meer boeien en fascineren. Ja, maar, en na wat... mijn mislukte um, regieperiode ja. als, uh, als operassistent. Heb ik het toen afgemaakt. Ja, ja. En, en wat was er nou met het boek? Want er is zo'n mythisch verhaal. Misschien is het verslagen onzin. Dat u een boek. Over Napoleon van Pieter Geil, de toenmalig bekende Utrechtse historicus, die ook nog een leermeester is geweest. dat u een boek over Napoleon in de etalage zag liggen en toen het licht zag, dacht ik, ik word toch maar historicus. Of is dat verslagen op? Nee, zo is dat niet. Um, ik, ik had al afgesproken, en was mij ook van alle kanten aangegaan. Ja, die muziek en zo, dat is allemaal broodeloze kunst. En toen nam eerst eens iets waar je eventueel later je brood mee kunt verdienen. Dus ik was al van plan geschiedenis te studeren en zag toen in de etalage een boek over Napoleon. Die altijd geïnteresseerd heeft. En daaronder stond... Dr. Geil. Nou, dat zei me helemaal niks. Maar toen hoorde ik Geil... Uh, die zit in Utrecht. U dacht, nou, ja dat is eigenlijk wel een goede combinatie... als hij iets van Napoleon af weet. Ik heb nooit van, van, met, met, met Geil... verder over Napoleon gehad. Hij heeft nooit over Napoleon college gegeven. Maar dat deed er niet toe. U, u dacht, laat ik hem en, en dat vak maar een kans geven. Uh, nou ja, zo zou je het... op een wat uh, ja. cynische manier... kunnen formuleren. Ja. Ja. Maar u dacht ook... ik, ik ga ook zo'n Geil worden. Want uh, over het algemeen... is geschiedenis ook niet per se de beste keuze... om geld te verdienen. Um, dus u dacht meteen... ik moet een groter worden. Nou nee, je kon als, als historicus... goeie leraar worden. Ik ben ook een korte mm -hmm. tijd... leraar geweest. Uh, er waren twee mogelijkheden. Voor een bij de wetenschap... die kansen waren heel klein. Dan moest je inderdaad wel geluk hebben... en inderdaad heel goed zijn... Was, was, dat is heel anders dan nu natuurlijk, maar uh, de normale mogelijkheden waren leraar. En het was toen voor een leraar een gouden tijd. Ik heb ook gezegd, generatie is eigenlijk is een Russische roulette... En in zover had ik het enorm getroffen met mijn generatie in de jaren 50. He, er was een arbeidsmarkt. Als ik dat vergelijk met de problemen waar mijn zonen en, en die generatie in terecht komt. Uh, dan had ik enorm geluk. Gewoon ja. omdat ik tot die generatie behoorde. En je kon, er gingen bij ons op het instituut briefjes leraar gezocht. Ook al had je nog niet eens een kandidaat. Voor, voor vier of tien uur, dat is een prachtige gelegenheid om even een beetje te kijken. Is het iets voor mij, lukt het? Ja. Dus op die manier ben ik ook al voor mijn doctoraal geweest. Ja, u noemt net uw zonen. En een, een van die zonen is in Nederland inmiddels ook een behoorlijk bekend historicus. Uh, uh, geheten Thomas von der Dunk. Hebt u nou al wel eens meegemaakt dat mensen tegen u zeggen... Oh, u bent de vader van Thomas von der Dunk? Oh ja, regelmatig. En hoe is dat... Nou, dat is eigenlijk wel een leuke ervaring. Eh, ik heb van Thomas altijd gehoord dat ze eerst tegen hem zei: Oh, de zoon van. En nu ben ik de vader van. Juist. Zo hoort het eigenlijk een beetje: opvolging van generaties. Nou ja, zo kun je het in ieder geval zien. Ja, ja. Goed, laten we nog even teruggaan naar die jaren 50. U wordt geschiedenisstudent, maar geen lid van een korps- of gezelligheidsvereniging. Waarom niet? Eh, nou, het korps. Eh, om te beginnen had ik natuurlijk, was de, de Nederlandse universiteit voor mij überhaupt iets nieuws. Um, wel, vrienden van mij gingen naar het koor, maar um, er waren toch alle dingen die mij in dat koor niet zinden, die mij zoals ik had er geen zin in. En vooral. Ik was toch ook, misschien, door die hele achtergrond van mij, een uitgesproken individualist. U had gewoon geen zin in die ontgroening? Ik had geen zin, ook in het ontgroenen zeker niet. Nee, dat was een hele, was een hele goede vraag. Uh, dat Al die flauwekul die ik daar meemaakte... en wat dan ook verteld werd... Ja, dat was goed voor je persoonlijkheid en voor je rijping. En als ik een paar van die kor mensen meemaakte... die net kor geworden was, waren en die je dan ineens op zo'n manier op toespraken... en een handje van boven uit de gaven. net... ik heb het ook gezegd, net een, een, een, een, een jongheer... die een oude stal krijgt vanuit de begroet en zo... vroeg ik me af, ja, is dat nou eigenlijk zo'n educatieve waarde? Ik geef onmiddellijk toe, dat is natuurlijk een vreselijk eenzijdige kijk. Maar ik had daar toen geen zin in... en ik wou überhaupt eerst eens kijken hoe bevalt het op de universiteit. En ik ben natuurlijk wel lid geworden... Dat hoorde ook praktisch van het uh, dispuutgezelschap van de Utrechtse historische studenten, ja, de ASK. Want de Utrechtse historische studentenkring werd dat naast de of historische toen studenten historische ja. studentenkring was ja. er toen en daar ben ik lid van geworden. Ja. Nu, nu was die universiteit, en dat schrijft hij ook over in, in uw uh, in memoirs... dat was een soort standaard samenleving nog. Ergens. Een oude professorenmentaliteit... met als ik het goed meen te herinneren uit uw boek... dat ook de hoogleraren... Uh, en ik heb gecontroleerd of dat tegenwoordig nog zo is... en het schijnt niet het geval te zijn... een eigen... Toilet <laughs> Ja, Die verbazing is inderdaad tekenend voor de enorme veranderingen die Nederland sinds tien heeft ja. ondergaan. Wij kunnen daar ons niets bij voorstellen. Nee, nee, nee dat, dat, dat begrijp ik, ik weet ook precies. Ik heb dat natuurlijk helemaal meegemaakt die geweldige kentering die het hele klimaat en zeker de universiteit in de jaren 60 heeft ondergaan. Maar dat werd toen als volkomen normaal gezien. En vandaar dat ik ook zeg: die, die, die professorenuniversiteit was toch op, zee, op, op, op zijn manier een spiegel van de Nederlandse samenleving. En uh, dat was duidelijk een standsafstand. Men had respect voor de hoogleraar omdat die hoogleraar was. Uh, en de, de houding van de hoogleraar ten aanzien van de studenten, onze hoogleraar waren hele aardige vriendelijke mensen, maar er was natuurlijk toch een zekere minzaamheid hè? en van de kant van de student een respect. Uh, het was voorkomen normaal dat bij hoorcolleges, als de hoogleraar binnenkwam, dan ging de hele zaal staan ik vond dat toen ook een best een prettigere gewoonte, nietwaar? Ja. Het getuig van respect wat je nu nog hebt bij bepaalde gelegenheden als een heel bijzonder iemand komt, nietwaar? Als een soort hommage staat de zaal of hij staat op als het afgelopen is. Dus het is een hommage. En dat vond ik, dat was de traditie. Dat vond ik eigenlijk best leuk. En ik heb het zelfs betreurd dat dat net afgeschaft was. Toen, toen ik nog weer was. Dat vond ik bijzonder ja, jammer. voorstellen. Maar dat was in ja. 67. En toen ja. kon dat niet meer. Ja. Nee, want, want, want als je nu dus hoort. Dan schijnt het een, de jongeren... Op kunnen dat misschien bevestigen dat, dat als er een hoorcollege is dan moeten eerst de mobieltjes uit sommigen zetten zelfs nog met een koptelefoontje op dat is een hele andere situatie nu totaal anders totaal anders ik heb natuurlijk ik ben meer dan ik ben in 90 van de universiteit vertrokken en dus dat is een hele tijd geleden en sindsdien is er ook nog weer enorm veel veranderd ik heb nooit problemen gehad met mensen die hun koptelefoontjes uit moesten doen of die daar misschien in een laptop zaten of dit soort flauwekul. dat niet maar men stond niet meer op. En nou, heel goed ben ik aan deze achteruitgang van de hoogheer gewend geraakt. Ja, wel gewend geraakt. We noemden straks al eventjes de naam van Pieter Geil. Een ooit heel bekend historicus... inmiddels een beetje naar de achtergrond en naar de vergetenheid geraakt. Daar gaan we het maar niet over hebben, want dat veel te ingewikkeld. In ieder geval toen een toonaangegeven historicus. Die gaf ook middagjes met thee voor de studenten. Ja, dat was nou, een hele aardige eens, hoe ging dat? dat had hij uit... Blijkbaar was dat in Leiden gebruikt. Hij kwam uit Leiden, had in Leiden gestudeerd. Hij was er nooit hoogleraar geweest. Maar uh, dat was in Utrecht bij de hoogleraar niet gebruikt. Zover ik weet was hij de enige die dat deed. Eens in de maand. En dat vond ik op zichzelf een hele leuke gewoonte. Juist bij die standensamenleving. Dat je op die manier een poging deed, een hoogleraar... om eens wat meer losser contact met de studenten te hebben. Maar het was tegelijkertijd tekenend voor de... Uh, stansafstand, dat die studenten daar ook geweldig verlegen zaten... en zoals ik ook schrijf, een beetje het gevoel hadden... nou ja, het is toch een soort van tentamen wat we hier doen. Ja. Ja. Wat gebeurde erop? dan ga je, informeer... die... nou, wat... ga je, je dan? Nou ja, waar bent u mee bezig? En wat, wat leest u? Ach zo, Franse romans, toch in het Frans, hoop ik. He. Ah, nou... het, was, het was toch een stiekeme test... <laughs> ja, bovendien was hij, uh, wat uh, ik moest als ik, toen ik een tijd lang assistent was, uh, ging ik altijd mee om juist een beetje die, die studenten op gang te krijgen. Want de gemiddelde student was toen ontzettend verlegen. Ik weet niet meer hoe de huidige student is, dat is later wel wat veranderd. Zeker in de jaren 67, 68, in de tijd van de studentenrebellie. Huh? Daar werden we door de studenten, bij wijze van spreken, verhoord. Huh? Van baby en dan ook. had je nog geluk ook? Ja, ja nou, ik <laughs> weet niet of ik ook altijd zo geluk had. Hè? Maar we werden natuurlijk precies. Er kwamen lijsten die waren van hoe geef je college en dan werden cijfers uitgedeeld door de studenten. Dus dat was radicaal veranderd. Die cijfers worden nog steeds gegeven, maar volgens mij zijn die, is die hiërarchische structuur wel weer een beetje teruggebracht. Het is ja, de Het studenten is wel weer zijn. veranderd. in de loop van de latere jaren 70 en de jaren 80, die heb ik natuurlijk was ik nog op de universiteit. Uh, kreeg je weer een heel ander slag studenten? Ze waren ook weer beleefd. En. Uh, nietwaar, ze accepteerden je en ze accepteerden het feit dat je hoogleraar was. Toch wel? Dat hoefde je niet uit te leggen. Ja. Of dat hoefde je niet te verdedigen. Nou, nou ga ik niet vragen. Nou, ik ga het toch gewoon wel vragen. Welke. Want u werd ergens in. Even kijken, moet goed zeggen. in 1967 benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis na 1870. Uh, dat was dus inderdaad waar we het al over hebben. midden in die. In die nou, midden, maar to, toen, ja, hoe was dat eigenlijk toen in Utrecht? Want over Leiden staat bijvoorbeeld bekend dat uh, de studenten eind jaren zestig eerst met de uh, hoogleraren gingen overleggen welke kamer ze eventueel mochten bezetten. Hoe was dat in Utrecht? Nee, in Utrecht waren de studenten lang niet zo beleefd. Leiden heeft überhaupt, heb ik de indruk gehad, uh, het relatief goed gered. In Utrecht was de. Oppositie, de studentenoppositie, zeer sterk over het algemeen. En de studenten waren helemaal liepen aan de leiband... van een kleine marxistisch georiënteerde groep. Ja, het zijn altijd die Marxisten. Niet altijd, maar toen wel. Ja, Herman Walter van der Dunk. Uh, voor wie meer wil weten over de jaren 50 en de studietijd van een student als Herman Walter van der Dunk, die met zijn memoires ook gelijk een beeld geeft van het Nederland van die tijd. Uh, Haast u naar de boekhandel en koop voordat de voegen kraakten. Dat is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. Herman Walter van der Dunk, nog eenmaal bedankt. Ja, en dan nu het spoor terug. Onze documentaire rubriek Suriname. U hoorde het al van onze columnist John Jansen van Galen. Het is 8 december en dat is een beladen dag. De dag waarop 31 jaar geleden. 15 tegenstanders van het militaire bewind werden vermoord. In het spoor terug richten wij onze blik wat breder op de Surinaamse geschiedenis. We laten u kennis maken met de bekendste historicus van Suriname. Luistert u naar het eerste deel van een tweeluik dat Duke Veeninga maakte. over en met de historicus André Loor. Ja! Het is maar aan weinig mensen gegeven dat er nog tijdens hun leven... een bronzen kopstuk voor hun wordt opgericht, een herdenkingsbeeld. Maar hier in Paramaribo, aan de Lachmanweg, is dat gebeurd. Hier staat hij, een zwart-marmeren sokkel... met een bronzen kop erbovenop en een plaat. En daar staat op... Ter herdenking aan de verdiensten van de historicus dokter André Loor... Aan de staat Suriname op het gebied van de Surinaamse historie. Dr. André Hendrik Loor, geboren 17 februari 1931. Meneer Loor heeft me vanaf mijn jeugd gefascineerd. Hij was een boeiende storyteller. En hij wist veel over Suriname: heel veel. Dus hij is een levende encyclopedie. Ja, bijna levende Google. Een levende Google. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Suriname... komt bij André Loor terecht. De bekendste historicus van het land. Nu, op zijn 82e, verscheen van zijn hand... André Loor vertelt Suriname, 1850-1950. Een klokboek van groot formaat. 272 bladzijden vol illustraties. Uitgegeven door Vaco, de uitgeverij en boekhandel... van Paramaribo in de Domineestraat. Dus dit is de etalage van de boekhandel FACO in Paramaribo. En in deze etalage zien we, uh, is er een beetje een sfeer geschapen van, van het verleden. Een mooie nostalgische sfeer met een oude houten stoel en een olielamp. En daaromheen liggen hele grote stapels van het boek van André Loor. Hier staat een mevrouw te lezen in het boek. Klopt. Ik uh, werk in de gezondheidszorg en ik zie net een gedeelte over epidemieën en verbetering van de volksgezondheid toen. Nou, dus dat uh, trekt me gelijk aan. Dus uh, Hij was heel snel uitverkocht, dus ik ben blij dat er een tweede druk is en uh, ik ga hem dan aanschaffen. Het is het keuzes maken, hè, prioriteiten stellen als het belangrijk is voor de ontwikkeling. Dan koop je hem. Ja. Dan ga je minder uh, naar McDonald's of, of uh, minder kleren kopen. Ik, ik vind het wel belangrijk. Vooral zo iemand. André Loer is uh, geweldig. En ik vind dat hij het verdient om gelezen te worden. Je bent nog heel jong, hè? Klopt, helemaal. Hoe oud? Ik ben nu 21. Aha. Ja. Echt geïnteresseerd in de geschiedenis van Suriname? Jawel. Ja, heel geïnteresseerd. Ik lees ook, zeg maar, ook heel veel... Ja, wat het binnenland betreft en ook van de slavernij en zo. Ik heb het ook zo, ook zo een beetje op school geleerd. Maar ik wil mezelf erin verdiepen. Dus het is altijd beter of best om te weten wat er vroeger is gebeurd. Zodat je jezelf beter aan kan passen. En je, je, je mensen niet achterlaten of niet vergeten voor waar je komt. Ja. Een beetje waar je zelf vandaan komt? Ja, ik weet helemaal waar ik vandaan kom. Ja, ik kom zeg maar uit het... Uh, Zuiden van Paramaribo, dat is Districtie Paliwini. Een van de grootste districten zonder een hoofdplaats. Ja, met de, zeg maar, een van de grootste Maron-groepen. Ja, dat zijn de Saramakaners. En ik lees ook veel over ze. Uitgever Audrey Hogeboom is vijf jaar met het boek van Loor bezig geweest. En dat het zo'n succes is, komt door de man die het schreef. Want in het algemeen wordt er nog altijd weinig gelezen. En is de aanschaf van een boek niet vanzelfsprekend. Hij is gewoon ongelooflijk bekend uh, bij het publiek. Hij uh, heeft zijn hele leven lesgegeven. Dus kent daardoor veel mensen. Is ook erg geliefd als leraar. Dat merken we nu heel veel. We krijgen zoveel reacties van mensen die zeggen... ze komen vanwege hem, want ze kennen hem nog. Um, dat is één. En het andere is heeft, uh, op televisie heeft hij jarenlang... Uh, een geschiedenispraatje gehad. Ik, heb, ik ben daar zelf ook mee op gegroeid. Ja? Ja. Ja. Ja. Dus Hoe was ja. dat? Ja, heel interessant. Ik was op school helemaal niet zo'n liefhebber van geschiedenis, maar van hem wel. En dat is wat iedereen van hem weet. Als de heer Loor vertelt, dan hangt iedereen aan zijn lippen, want hij vertelt zo interessant. Wij van die generatie hebben volgens mij ons hele leven erop gewacht. Dat er een boek zou verschijnen met de verhalen van André Loor. André Loor is een begrip. Goedemorgen, meneer Loor. Goedemorgen. Wij zitten hier geweldig op een veranda. Omringd door nog veel ruimte en heel veel groen. We horen de kinderen spelen op de achtergrond, want er is een school verderop. En wat ik zie, dat ziet u niet meer. Maar u weet wel precies hoe het eruit ziet. Ja, dat weet ik nog wel. Ik ben hier opgegroeid. Dit is de boerderij geweest van mijn grootvader. En toen van mijn vader. En toen mijn vader uh, bij het onderwijs in dienst raad, toen heeft hij uh, de boerderij eigenlijk opgegeven. En dat is later verdeeld onder zijn acht kinderen. En ik was een van die acht. En zo kreeg ik een stuk van de boerderij van het land. Want ik ben zelf bij het onderwijs werkzaam geweest altijd. Dus uh, dat boerenbloed dat kruipt nog wel in me. Ik uh, voel me graag thuis op een boerderij. Maar... Echt boer ben ik nooit geweest. Ik ben altijd werkzaam geweest bij het onderwijs. Eerst bij het lager onderwijs begonnen. En toen opgeklommen, opgeklommen. Tot naar de, het instituut voor opleiding van leraren. En als ik zeg u, u ziet het nu niet meer, dat komt omdat u geleidelijk aan eigenlijk het zicht steeds meer verloren hebt. Ja, de afgelopen tien jaar, twaalf jaar. is mijn gezicht uh, geleidelijk aan achteruit gegaan. Het ziekte van macula degeneratie. En het is begonnen um, heel langzaamaan, maar werd erger, erger, erger. En toen het zich te slecht werd, toen ben ik ook gestopt met lesgeven. En nu zie ik bijna niet meer. Dus uh, ik zie nog wel schimmen overdag en s'avonds. Dan ben ik volslagen blind. En is dat een heel naar proces voor u? Dat is heel naar uiteraard, omdat mijn leven voor een belangrijk deel bestond uit lezen en schrijven. Ik heb heel veel gelezen, vooral historische boeken uiteraard, maar ook wel romans. En, en ik heb ook heel veel geschreven. Als ik nu de balans opmaak ik denk dat ik zo'n veertig boeken geschreven heb in de loop der jaren en veel artikelen voor tijdschriften. Dus uh, dat was mijn leven eigenlijk, uh, mijn genot. Het laatste boek heeft hij kunnen afmaken met hulp van zijn vrouw Judith. De tekst zat in zijn hoofd. Zij schreef het op. Zij beschreef de illustraties. Hij gaf de teksten erbij. En wat wilde u met dit boek vertellen? André Loor vertelt, maar wat wilde hij vertellen? Oh, nee. De geschiedenis van Suriname, de mooie verhalen en ook de minder mooie verhalen. En eigenlijk willen ik verklaren hoe het geworden is wat het nu is. En daarvoor had je dus de, zeggen de eeuw daarvoor nodig. De tijd dat de, de slavernij werd afgeschaft. Dat er immigranten hier naartoe kwamen. Dat de leerplicht werd ingevoerd in Suriname. Dat er meer kranten kwamen dat meer mensen leerden lezen. Dat is allemaal geworden in die honderd jaren die ik behandelde. André Loor is geen type historicus die met zijn eigen visie... of analyse van de geschiedenis komt. Hij wil graag neutraal zijn. Juist dat wordt gewaardeerd. Iemand zei tegen me... vergeet niet dat wij emotionele mensen zijn en we zijn met weinig. Ruim een half miljoen mensen van verschillende snit... en bol van politieke tegenstellingen waar men al snel het oordeel over een ander klaar heeft. André Loor schrijft ook niet over de meest recente geschiedenis. Dat weten de mensen wel, zegt hij. Die hebben ze zelf meegemaakt. De onafhankelijkheid in 1975. De militaire coup of revolutie, van februari 1980. De decembermoorden van 1982. Het militair bewind tot 1988. Hij schrijft er niet over, maar was wel ooggetuige. Het onafhankelijkheidsfeest op 25 november 1975... maakte hij in Wassenaar in Nederland mee. Vlak daarvoor was hij nog in Suriname. In begin van het jaar zat ik in een vergadering... bij de Koninkrijksraad vergaderde hier. En toen zat ik naast de Venetiaan. De Venetiaan, toen onze uh, premier, zat ik naast Venetiaan. En toen gaf ik hem een briefje... Uh, Waarop ik had geschreven: uh, ik ga later in het jaar ga ik naar Nederland om mijn studie af te ronden. Toen was Filipsjan zo boos op me. Hij groette me niet meer. Hij dacht dat ik vluchtte voor de onafhankelijkheid. Terwijl het eigenlijk helemaal niet bedoeld was daarvoor. Ik was wel bang dat ik, als we onafhankelijk waren niet zo makkelijk de gelegenheid zouden kunnen krijgen... om verder te studeren in Nederland. Dus ik wilde daarom mijn studie afhebben... voordat we uh, onafhankelijk werden. Dat was de overweging voor mij. Ik heb de uh, jaardag van mijn dochter hier gevierd... 10 oktober 1975. En ja, 10 oktober 1976 heb ik de jaardag weer hier gevierd. Toen was ik weer terug? Toen was ik weer terug. Oh, ja. Toen was ik ook klaar met de studie. Ja. Toen was ik dokter anders... En toen werd het 1980. Toen kwam 80. Dat andere. Daar. Dat is een misère waar ik liever niet over praat. Dat was een revolutie. Dat was een revolutie. Dus alles wat tot nu toe gebeurd was in de ontwikkeling. was erg vredelievend. 80 was niet meer vredelievend. Ik had bezoek uit Nederland. van een goede vriendin van me. En we reden naar de steiger, want we zouden met de boot moeten gaan verder. En toen we het kamp passeerden, hier een militair kamp... was het ineens iemand die met, uh, aan de kant stond... met uh, een geweer, een oezie op ons gericht. Halt! Stop! Ik schrok, ik, ik, ik, ik, ik, ik wist niet dat er iets aan de hand was. Maar die man stond daar zo dreigend met het geweer op ons gericht. Direct, ik heb gekeerd. Ik heb zo achteruit gereden, terug. Toen thuis de radio aan. En toen, maar één radiostation was in de lucht. Toen vertelde zij wat er aan de hand was. Dat was geweld. En ik hou niet van geweld. En daar praat ik het dan ook niet graag over. En toen moest zelfs 1982 nog komen. Ja. Toen was u ook hier. Ja. ja. Daarom ben ik niet meer weg geweest. Voor een maand of zo. Of twee maanden misschien. Maar, uh... Wat deed u toen? U zat in het onderwijs. En ik heb In mijn werk heb ik geen problemen gehad. Ik heb in mijn werk als persoon geen problemen gehad. U kon gewoon blijven doen wat u deed? Ja. ja. Als je maar niet... Uh... Tenminste, zo interpreteer ik het. Als je maar niet mengt in het gehoel. De salarissen zijn normaal uitbetaald. Dus het leven ging in vele opzichten gewoon door. En het is moeilijk te omschrijven. En daarom, daarom ben ik bang over te praten. dat je misschien een verkeerde indruk kunt geven of hebben van iets. Heeft u toen wel eens gedacht, ik ga weer naar Nederland? Niet, ik heb wel mijn dochter toen weggestuurd. Zij zat op de geneeskundige school hier. Ze studeerde voor arts. En ik, de universiteit werd gesloten. En zij zat op de universiteit. Dus ik heb haar toen naar Nederland gestuurd. En daar is ze gebleven tot vandaag. Ja, dat is... Mij eigenlijk, als ik moet, moeten zeggen, de grootste slag eigenlijk van de gebeurtenissen... dat was na die decembermoorden. Toen heb ik het toch weer gestuurd. En toen bloedde mijn hart. Loor woont op de plek waar hij geboren is, in uitvlucht. Nu onderdeel van Groot Paramaribo, toen nog district, platteland. André Loor is een Boero, een boer. Zo worden de afstammelingen genoemd van de Nederlandse boeren... die als kolonisten in Suriname kwamen. Tegenwoordig zijn er zo'n duizend personen die zo aangeduid worden. Als etnische groep. Als een van de veren in de tooi waaruit de Surinaamse bevolking bestaat. Naast de Indianen, Hindoestanen, Creolen, Marons, Joden, Javanen... Chinese. Je had allemaal boerderijen hier. En toen woonden hier veel, nakomelingen ook, van de kolonisten van 1845. Tegenwoordig zijn bijna alle boerderijen van toen... zijn verkaveld, dat zijn uh, woongebieden geworden. Zoals hier bijvoorbeeld, waar we nu zitten. Dit was een boerderij. Dit heb ik in mijn jeugd nog als een boerderij gekend. Maar na de oorlog... Toen was er behoefte in voor uitbreiding. Men had land nodig om huizen te bouwen. En de boeren die ontdekten al gauw dat ze meer verdienden door hun land te verkopen... dan door onder die koeien te gaan zitten en te gaan melken elke dag. Waar ze dan bijna niks voor kregen. Want een liter melk kostte misschien acht cent per liter. En daar word je niet rijk van. Maar de boeren hebben toch een bijdrage geleverd. Ze hadden hun koeien, maar ze planten dan ook cassave. En dan konden ze die cassave voeren aan die koeien. Dus het was, euh, ook de wissellandbouw hebben de boeren hier ingevoerd. Dus dat ze wissen, ik kan niet altijd cassave planten daar. Dus daar planten ze cassave, als de oogst binnen is, dan veranderen ze het in euh, bananen. Dan gaan we bananen planten. Als die bananen geoogst is, dan gaan we daar zoete pataten planten. Uh, dan gaan we nappie planten, waar dan ook. Dus op die manier werd de grond niet uitgeput. En dan een gegeven moment dan wordt het hele terrein weer opengegooid. Dan mogen de koeien gaan grazen. Die wisselcultuur, dat is een bijdrage. Ik mag zeggen een belangrijke bijdrage die zij geleverd hebben. Uh, zij hebben het overgedragen. We hadden vaak een knecht in dienst. Bijvoorbeeld een Hindustanse immigrant. Een Javaanse immigrant. Die zag dan hoe die boer dat deed. Uh, en wanneer zij dan helemaal vrij waren van contract, of wanneer ze genoeg geld hadden verdiend. Dan begonnen ze met een eigen bedrijfje en dat deden ze dat op dezelfde manier waarop ze het hadden zien doen bij die boer. Hoe werkte dat dan precies met dat contract? Kijk, na de afschaffing van de slavernij in Suriname, 1863, toen had men op de plantages arbeiders nodig. Men heeft toen immigranten laten komen uit diverse landen, uit China, uit van Java, van uh, Brits-Indië. En die moesten dan onder contract vijf jaren werken... op een plantage bijvoorbeeld. Maar na die vijf jaar waren ze vrij. Ze mochten teruggaan naar hun land. Ze mochten een eigen bedrijf beginnen. Of ze mochten bij iemand anders als vrije arbeider in dienst gaan. En heel wat hebben ze toen gedaan bijvoorbeeld... door bij de kolonisten in dienst te gaan. In 1845 was Suriname een Nederlandse kolonie... waarop de plantages producten werden verbouwd voor de Europese markt... en waar de overgrote meerderheid van de bevolking in slavernij leefde. In diezelfde jaren was er in Nederland veel armoede. Vooral op het platteland. Lage lonen, slechte huisvesting, mislukte oogsten en kinderarbeid. Dat bracht drie dominees op het idee... 200 gezinnen een nieuw bestaan in Suriname te geven. Daar was immers land genoeg en zouden ze goed kunnen boeren... Het kolonisatieplan werd toegejuicht door het ministerie van Koloniale Zaken. Op 10 mei 1845 vertrekt de eerste groep... met de zeilschepen Suzanne Maria en Noord-Holland... voor de 30 dagen durende overtocht. Kort daarna nog twee schepen. In totaal 384 mensen. Onder hen een timmerman uit Doetinchem... en een vrije arbeidster uit Oosterbeek. Gart-Jan Loor en die is hier getrouwd met Frederica Dobbeberg. Dus ze zijn niet als echtpaar hier naartoe gekomen, maar hier zijn ze, hebben ze elkaar gevonden en met elkaar getrouwd. En uit dat huwelijk stammen de Loors en vele anderen. Nee? Maar in elk geval alle Loors stammen van Gardjan door. kilometer buiten Paramaribo is dit het dorp Groningen aan de Saramacca-rivier. Een brede rivier, die Saramacca, bruin water. Hij stroomt behoorlijk snel, pollen, gras en stukken hout en takken komen voorbij. Daar aan de overkant een bosrand, niet eens zo heel erg hoog. Moerasachtig bosgebied, dicht, ondoordringbaar. Hier aan deze kant van de rivier leven van het dorp en hier verderop mensen die vestigingen hebben... huizen aan de rivier, bootjes die daar gaan. Aan deze kant, aan de overkant, ondoordringbaar, groen. Ja Goedemorgen, ik ben Roy Sonderman en ik verzorg hier in Groningen... de historische wandeltochtig. En uh, ik woon zelf hier in Groningen. Ik ben geen afstammeling van de boeren, maar uh, het verhaal ken ik wel... Als we naar de overkant kijken, aan de overkant van de rivier, dan zien we eh, allemaal eh, groot bos. De groene hel, zoals ik dat noem, omdat ik daar doorheen ben gaan wandelen en het een en ander heb gezien en meegemaakt daar. Eh, dat is ook de plaats, plantagevoorzorg, waar dus de Nederlandse kolonisten eh, gewoond hebben. Waarom ik het de hel noem, is omdat het allemaal zo slecht was voorbereid. ...voor de komst van de boeren. Er waren allerlei beloftes. Ze zouden dus elke stuk grond krijgen... ...koeien krijgen... ...om dan te kunnen gaan boeren. Maar eh, toen ze eraan kwamen... ...was er niks voorbereid. Oh, toen dachten ze... Hey, ...wacht even, we hebben gewoon lege plantage staan daar. Plantagepoortzorg. Eh? En daar zijn de mensen toen naartoe gebracht. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurt... ...als het schip hier ligt... ...voor de, eh, voor in de rivier... ...en de mensen kijken naar het bos... Ze allemaal huilen en schreeuwen en willen terug naar Nederland gaan. Het was een hele toestand. Ze zijn toch uiteindelijk moeten ontschepen. He, na drie weken uh, begonnen al problemen met uh, het ziek worden van de mensen. Want er was ja, geen voorbereiding getroffen. En als je dan wordt opgegeten door muggen en andere insecten... En, je bent niet gewend aan de tropen, je bent niet gewend aan die hete zon om met te werken. Dan krijg je dus allerlei problemen. De boeren moesten zich ver van Paramaribo vestigen, was de gedachte. Om zo niet blootgesteld te zijn aan de invloeden van de oude koloniale samenleving. Plantagevoorzorg was tot 1823 een lepra-kolonie geweest. Een poging tot kolonisatie door vrije negers daar was al eerder mislukt. Nu mochten de Nederlandse boeren het proberen. De hutjes voor 384 mensen waren 14 hutjes gebouwd. Met vloed liepen ze onder water. Dus moesten de mensen op banken of hangmatten die boven water hingen. Als ze uitstapten, dan stapten ze in water. En de gronden die klaargemaakt zouden zijn voor hun veeteelt bestonden niet. Maar die, die drie dominees die al die mensen mee hebben genomen... die hebben die mensen dus eigenlijk iets um, voorgeschoteld... wat er helemaal niet was. Ja. En nooit bene, één van ze is eerder hier gewoon gekomen voor een vooronderzoek, bedding, meneer Betting. En die heeft het afgeraden. Dus je kan zeggen... En waarom werd daar niet naar geluisterd? Koppengeend... Mm -hmm koppigheid van die twee andere dominees. Ja. Dominee van de Brandhof. Uh, die heeft het doorgestuurd en doorgedrukt. Zodoende is het dus toch doorgegaan. Uh, Dominee van de Brandhof. Die heeft uh, dat mooie huis dat u daar ziet. Dat uh, is door hem gebouwd. Die heeft ja. een brief heb uit Nederland meegenomen. Dus dat huis staat er ook al. Vanaf 1845 hier. Hoe, hoe heeft hij dat meegenomen? Gewoon in. Uh... Met, met het schip. Met het schip, uh... was al een huis in stukken? Ja, helemaal uh, prefab. En hier weer opgebouwd. Een hele grote houten villa. met een prachtige veranda ervoor. Dat was een heel groot huis. En daar woonde hij alleen, de dominee? Ja, daar woonde hij dus met zijn vrouw en uh, zoon. ja. Ah. Uh, Tussen de lippen door. Ik heb er ook in mogen wonen. Want mijn vader was hier districtcommissaris. En dat is de huidige woning van de districtcommissaris. Ja, ja. Nu ook? En nu ook, maar het uh, wordt nu gerestaureerd. Dus op dit moment uh, woont er niemand in. Kunnen we erin, of niet? Jazeker, we kunnen ja, ja. er naartoe? Ja. Maar van hier had hij dus een prachtige uitzicht op, uh, op de overkant. Zo breed is de rivier nu ook weer niet. nee. Je hoort de mensen schrijven bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Je gaan de mensen uh, roepen. Wat weten we daarvan? Hoe dat gegaan is? Waarom nou, hij hier zo zat en dat aan de overkant eigenlijk gewoon liet gebeuren? Uh, het uh, verhaal gaat dat hij op een goed, uh, na zes maanden is een vrouw overleden. En uh, vanaf toen heeft hij ja, een soort inzinking gehad. Hij ging nergens meer naartoe. Hij was constant dronken. En... Uh, het is helemaal misgelopen met hem... dat hij teruggegaan is naar Nederland. 384 zijn gekomen. En binnen... vijf maanden... waren 189 overleden. Dus dat is ik goed berekend. Ongeveer de helft nou, van 384, 189, binnen enkele maanden overleden. Ah, hier is de openbare begraafplaat. We staan nu hier bij de begraafplaat van uh, mevrouw Pannenkoek, uh, Anna Pannenkoek. Die dus de vrouw was van dominee van de brandhof. Overleden maar, op 10 november? Ja. 1845 ja. dus al meteen. Ja. Ja. Ja. En uh, het typische is... anders dan iedereen altijd gedacht had... Uh, waar zijn de boeren ze begraven? Hey, men dacht, ze aan de overgang dood gaan ze allemaal daar begraven. Tot uh, 2011, september 2011... is er hier de professor uh, de Vries gekomen uit Nederland, leider. En toen zijn we gaan zoeken... Uh, in dit geval hebben we dus hele skeletten gevonden, zelfs van kinderen. Uh, niet allemaal op dezelfde diepte. Er was geen tijd, naar het schijnt, om ze te begraven. Ook zo snel gingen ze dood, achter elkaar. En niet allemaal in kisten. En die ons is genomen voor onderzoek: waar zijn de boeroes aan overleden? En dat resultaat wachten we nog aan. DNA-onderzoek zal dus moeten uitwijzen... welke epidemie die eerste groep trof. Maar wie toen overleefd heeft, is er sterk uitgekomen. Zo ook voor vader Loor. Na die eerste misère van voorzorg zijn ze naar Groningen gegaan. En daar ging het redelijk goed geen doden meer. Gezond. En economisch uh, was het niet zo ideaal nog, maar uh, ze waren gezond. En... Toen hebben ze een liedje gemaakt. Wij leven vrij, wij leven blij, op Surinamse grond. Verbonden tot een maatschappij, zijn wij door Eendracht groot en vrij. Hier dulden wij geen slavernij, tot s werelds avondstond. Dat hebben de boeren toen daar gemaakt. Op Groeningen. Hun volkslied toen. Hun volkslied. Ja, tot zover het eerste deel van Een tweeluik over... en met de historicus André Loor. Samenstelling Dukeveninga, gemonteerd met Berry Kamer. Volgende week meer met Loor. En dan ook een nadere kennismaking met de eerste lichting geschiedenisstudenten... en hun docenten aan de Anton de Kom Universiteit. Wie het boek van André Loor wil hebben... ga naar www.vaco.sr.loor ook te vinden op onze website van OVT.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 Het uh, beroemde programma van meester G.B.J. Hiltonman... de commentator van de AVRO... vooral bekend van zijn uh, De Toestand van de Wereld... elke zondagmiddag om 1 uur op de radio. Maar hij maakte ook documentaires voor tv al heel vroeg. En zo maakte hij op 30 januari 1961... een portret van De Toestand in Zuid-Afrika... onder de titel Boeren en Bantus. En in dat programma kun je een nog piepjonge Nelson Mandela voor het eerst voor de camera zien verschijnen in Nederland. Dat fragment handen... hebben we overigens al uh, gehoord vanochtend. Nee. Dat hebben jullie vanochtend al <laughs> nou, laten horen. Maar nou, dat jullie uitgebreider dan uh, op Geschiedenis 24. Grap. Het is uitgebreid te zien, de hele uitzending. En het toont vooral ook aan dat die Hilderman... niet zoals hij toch een beetje de geschiedenis ingegaan is... als een uh, rechte, rechtse uh, commentator... maar wel degelijk een heel gedegen en objectief... Uh, Beeld probeert te geven van wat er daar in Zuid-Afrika aan de hand was. Uh, nou, verder nog uh, de treinkaping bij 1977 in de punt. Daarvan ter sprake omdat daar illegale uh, acties zouden hebben plaatsgevonden op commando van, van Acht. Wij hebben een uh, verslag, een anoniem verslag van een marinier. en ook beelden die destijds niet zijn uitgezonden. Dat is op geschiedenis24.nl. Goed, hartelijk dank Marnix Kolhaas. Dit was OVT en straks uh, de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Met uh, onder andere het tweede deel van het tweeluik over... en met de historicus André Loor van Duke Veninga. Ik wens u een fijne zondag en tot volgende week.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 Wij zijn dat andere adviesbureau. Wij, van Levendaal. Levendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen. Voor overheid, onderwijs en zorg. Levendaal. In het kuelshof van de schatrijke moeder en dochter Tinne... twee vrouwelijke Nederlandse ontdekkingsreizigers belandt Redmond O'Hanlon tussen de olifanten in het door oorlog verwoeste Zuid-Soedan.